10 uur. Marielle Hageman met het NOS journaal. Telefoonbedrijf Vodafone heeft nog een paar dagen nodig om voor alle klanten de voorsmail weer te herstellen na de grote storing van woensdag. De voorsmail is de eerste storing die wordt aangepakt. In een deel van Zuid-Holland kunnen sommige klanten nog steeds niet bellen, sms'en en internetten. Ook hebben mensen geklaagd dat ze soms wild vreemden aan de telefoon krijgen. Volgens Vodafone is dat ook nog een storing, een gevolg van de storing.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 Verder Georgina Verbaan en Peter Heerschop over de culturele actualiteit vanavond. Opium, half elf, bij de Avro, Nederland 2. <tied> yes! Kijk deze zondag live op je tv naar Arsenal Manchester City. Bestel deze topwedstrijd op ziggo.nl slash tv op bestelling. <tied> Nogmaals goedenavond. Komende uur gaan we het nog hebben over Parijs Roubaix van morgen, de Davis Cup van vandaag, de bekerfinale, PSV Heracles van morgen en het buitenlands voetbal van vandaag met speciale aandacht voor Italië. tot de laatste seconde Mr. Blue Sky van ILO, Electric Light Orchestra. In de Amsterdamse sportale Zuid werd een heel klein beetje geschiedenis geschreven. Igor Seisling won voor het eerste wedstrijd in Davis Cup verband De tennissen stond samen met Jean-Julien Royer tegenover het dubbel van uh, Roemenië. Een spannende vijfzetter leverde uh, Nederland een promotiewedstrijd voor de wereldgroep op. Maar Seisling gaf toe dat het wel al veel eerder beslist had kunnen worden. Nou ja, we, we speelden heel erg goed in het begin en uh, het werd uh, eigenlijk vrij makkelijk 2-0. En daarna hebben we een hele moeilijke set waarin wij uh, heel moeilijk door onze games komen en zij heel makkelijk. En dan verliezen we een tiebreak en merk je toch dat het momentum een beetje wisselt. Z zij krijgen iets meer uh, moed en, uh, en spelen beter en wij iets minder. En uh, ja, dan wordt het een hele spannende wedstrijd. Had je dat verwacht van die Rumene? Nou, ik wist dat die Mergea een goede dubbel kon spelen en dat heeft hij vandaag ook laten zien. Hij was echt de sterkste schakel van de Roemenen. En, uh, ja, dus ik had het wel verwacht dat ze, dat ze goed zouden spelen. Ja. Wat gaat er dan, dan door je heen als je op een gegeven moment ziet dat die wedstrijd uit je handen glipt? Ja, Dan, dan, dan word je toch wel een beetje gefrustreerd en een beetje boos. Maar dan moet je de, moet je de knop wel weer omdraaien. En, uh, ja, dat hebben we uiteindelijk gedaan. We stonden breek uh, achter in de vijfde en uh, zijn er volledig voor gegaan. En uh, hebben die wedstrijd nog weten te kantelen vijf vier achter ook nog in de beslissende set. Um, en dan breken jullie ineens. En is de ban los lijkt het. Ja, toen, uh, toen wilden we het echt niet meer laten liggen. Toen konden we het ook niet meer laten liggen. We gingen er uh, volle bak voor. En uh, ja, Jules speelde ook geweldig op een gegeven moment. Dus uh, ja, ja, top. En jouw eerste Davis Cup overwinning, hè? Ja, zeker. Oh, daar ben ik zo blij mee. Zeker na zo'n pot. Deze had ik echt niet willen verliezen. Want hoe zat je eigenlijk in deze dubbel? Je was natuurlijk in de single, ja, net wel of net niet. Het werd Thomas Gorel uh, en jij speelde de dubbel. Um, hoe kijk je daar nu op terug, die beslissing? Ja, ik, ik bedoel, ik speel graag voor Jan. En uh, de keuze die Jan maakt, die, uh, die respecteer ik uh, volop. Dus uh, ja, dat Thomas gekozen werd, vond ik ook niet zo heel gek. Thomas staat goed te spelen en is een hele goede speler. En ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen in de dubbel. Igor Sijsling in gesprek met Marcella Mesker. We keken eerder vooruit op de KNVB-bekerfinale van morgen... met technisch manager Marcel Brands van PSV. En niet Niemeyer, onze verslaggever... reed na zijn bezoek aan Eindhoven door naar Almelo... om te praten met de collega van Marcel Brands, Nico-Jan Hoogma. Samen met de voorzitter van Heracles, Jan Smit... is Hoogma verantwoordelijk voor het succesvolle aan- en verkoopbeleid... van de Almeloze Club. Want zolang er geen nieuw stadion staat... zal Heracles altijd zijn beste spelers van de hand moeten doen. Hoogma dompelt zich al dagenlang onder in de totale gekte in Almelo... en merkte dat wie wint, heel veel vrienden heeft. Ja, dat klopt. Ja, Als je het zo benadert, zeker. Uh, ik, ik denk dat ik vanuit uh, vrienden, kennissen, familie... Uh, ook zelfs uit Duitsland, Hamburg... Uh, komen er nog tien, ik denk dat ik zo'n beetje 50 kaartjes uh, vanuit mijn kant dan uh, besteld heb. Dat is bizar. Ja, enorm. Op het moment dat wij uh, het haalden in, uh, in Alkmaar, uh, ja, een projectgroep was al uh, weken en bezig geweest. En dat was ook verplicht vanuit de KNVB om uh, ja, de organisatie op poten te zetten. Dus alle vier teams die in de halve finale hebben gestaan, die hebben dat moeten doen. En op het moment dat het uh, fluit, laatste fluidsjaal in Alkmaar uh, was geweest... Uh, stond bij wijze van spreken op onze site al... Uh, van hoe de mensen uh, hun kaarten uh, konden kopen. Dus daar is heel veel energie in, in gelegd. En uh, na nou, merchandise, alles wat daar omheen hangt. Een uh, nieuwe trico's moeten bestellen uh, in verband met uh, KNVB die dat oplegde... Nou, enzovoort, enzovoort. Er komt zoveel op je af om, uh, om deze wedstrijd uh, zo goed mogelijk en zo leuk mogelijk te organiseren. En uh, ja, daar zijn we gewoon de afgelopen, uh, nou pak een beet, twee, ja, nu twee weken uh, zijn we er druk mee geweest. Ja, het is wel, is de, nou ja goed, is het zo? Is het once in a lifetime? Nou ja, het is de eerste keer in ieder geval in 109 jaar. Dus uh, dat, is, dat is in ieder geval heel bijzonder. En uh, ja, wat je zegt, dat zijn wij natuurlijk wel een beetje. Hè. Kartonnen dozen die bij wijze van spreken zo ongeveer voor de receptie uh, liggen. Ruimte tekort, vandaar ook dat je uiteindelijk ook naar een nieuw stadion moet doorgroeien. Maar het heeft ook wel eens een charme. Het is een beetje ook hoe wij zijn, laagdrempelig, eenvoudig, geen poespas. Dus ja, dan wordt ook wel eens een keer een oude persruimte gebruikt als opslagplaats. En ja, ook dat heeft zijn charme. Het raakt je, je gaat erin mee, want je ziet de vrolijkheid om je heen. Aan de andere kant kwam er een brief, begreep ik, van Piekenhagen, jullie oude keeper... En die had wijze woorden. Wil je eens vertellen? Ik heb Piekenhagen, uh, Martin, uh, ja, toch wel een beetje een vriend van, uh, van mij... vanuit mijn HSV-periode en ook hier bij Raakles. Had ik gebeld, want wij wilden hem graag uitnodigen. Zo ook, uh, zo ook andere oudspelers uiteraard. En, uh, maar Martin die zei mij al uh, vrijwel direct van... ja Sorry Nico, maar uh, ja, ik heb heel wat groots met de familie in Duitsland gepland. En uh, ja, ik kan er ook gewoon absoluut niet onderuit... En toen heb ik Martin gevraagd van... Martin, uh, uh, ik weet dat jij gigantisch goed kan motiveren. Een, een elfte kan motiveren. Uh, uh, zou jij eens op jouw, uh, jouw manier... Uh, richting de spelersgroep iets uh, op, in jouw woorden kunnen vertellen... Uh, uh, ter motivatie voor het elftal? En uh, ja, dat heeft hij gedaan en dat heeft hij op... Uh, wereldse wijze gedaan. Dat is gewoon geweldig, omdat... dan moet je rustig lezen. en Het en ja, is gewoon heel speciaal, vind ik dat. En uh, dat maakt ook wel wat los bij het elftal, ja. Was de kern van, van zijn verhaal eigenlijk... het is mooi dat jullie er staan, maar nu begint het pas. Je hebt nog helemaal niks. Was dat een beetje de strekking? De strekking was van, jongens, laat je niet wijsmaken... dat iedereen roept van... Uh, ja, geweldig. Je hebt de finale gehaald. Uh, nee, je staat in die finale om die finale ook te winnen. Dan, dan pas is het geweldig. En, uh, dus uh, met andere woorden van... Ja, um, niet in het veld gaan staan. Uh, zo van, goh, wat is toch mooi en uh, geweldig dat ik dit mee mag maken. Tuurlijk moet je ervan genieten. Maar je staat met name, uh, met name op het veld om ook die beker uh, uiteindelijk... Te, uh, in ieder geval alles eraan te doen om die beker te winnen. Nou is dat mooi en nou zal uh, iedereen die de spelers deze dagen nog tegen het lijf loopt... die zal dat zeggen, hè? Van, bedoel, we moeten die beker nog winnen... maar het is misschien ook heel verleidelijk om toch ja, straks daar als een, een gevierde jongen het veld op te komen... en om je heen te kijken en te denken, goh, we zijn er. Bedoel, hou jij jezelf daar ook mee bezig? Door dat steeds in te peperen, komt dat uit de groep zelf? Hoe moet ik dat zien? Nou, Wij proberen in ieder geval wel van, vanuit de uh, bestuurdirectie... Uh, uh, die benadering, uh, zoals jij nu net zegt, uh, wel, wel uh, ook te benadrukken. Hè? Dus ook vanuit onze kant steeds uh, proberen te focussen op, uh, op, op uh, het, het winnen van de beker. En uiteraard doen dat uh, de trainers ook elke dag uh, met de spelersgroep. Uh, dus in die zin zijn we daar op die manier wel mee bezig. Je bent sportman. Hè? En als sportman wil je gewoon het hoogste. En wil jij uh, weer het maximale eruit halen? En als je in die finale staat, winnen Dus dat proberen wij uh, zeker over te brengen en uit te stralen. Leuk die beker. Maar het seizoen zelf, daar wie naar de ranglijst kijkt, uh, dat valt eigenlijk tegen. Ik bedoel, hoe breng je die twee met elkaar in, in verbinding? Een beetje hoe wij uh, dit seizoen ook uh, spelen. Uh, met met uh, zeer regelmatig heel goed voetbal. En dan eigenlijk wat. wat uh, uh, te weinig punten daarmee halend. En dat, dat is erg jammer. Um, en ik vind dat wij met name in de beker. Uh, hè, hebben uitstekende wedstrijden gespeeld. met als, met als bekroning dan uh, AZ. En, en gelukkig uh, is, is ons uh, goede spel in de beker wel beloond. wat in de competitie eigenlijk uh, minder is. Dat klopt. En. Uh, ja goed, dat is zo, dat weten we. Uh, uh, dat is jammer. Je had op zich had je natuurlijk ook hoger op de ranglijst willen staan. Maar goed, uh, ja, dan moet je doen. Hè. Het, is, het is altijd zo dat je uh, over 34 wedstrijden wordt je wel, uh, wel afgerekend. En dan, dan sta je ook daar waar je behoort te staan. Hoe wil je het toe dan sterker maken? Met het oog op volgend seizoen, met het oog op, nou ja, wie weet, iets Europees, met het oog op het nieuwe stadion? Structureel beter en, en, en uh, uh, meer kwaliteit te behouden of kwaliteit ook te kunnen belonen, waardoor dan de goede spelers ook kunnen blijven. Ja, daar heb je absoluut een hogere begroting voor nodig. Zo, zo, simpel, zo werkt het en zo simpel is het in de voetballerij. Dus met, wij moeten het met 8,5 miljoen euro moeten wij het doen. Dat willen wij ook. We gaan, uh, zo is deze club ook, uh, gezond zijn en uh, zelf de broek op kunnen houden. En geen, uh, uh, geen gekke dingen doen daarin. Dus zolang die situatie zo blijft, ja, dan zullen wij moeten kijken naar uh, jong talent. Uh, als er één vertrekt doordat hij zich heeft doorontwikkeld. Dan, uh, en, en, en naar een hogere club uh, in principe kan. Waarbij waarschijnlijk die speler ook meer geld kan verdienen. Ja, dan zullen wij weer een, een, een ander talent op moeten halen. En die, de, de, kwalitatief zal dat waarschijnlijk wel ietsje minder zijn. Maar op termijn zullen we die ook weer moeten doorontwikkelen. Dat is, dat is uh, denk ik op dit moment zeker de functie van, uh, van Heracles. Heracles is Almelo en dan is het ongeveer het tweede, maar misschien is het nog wel meer Jan Smit. Ik bedoel, Ik Wie is hier de baas op technisch beleid eigenlijk? Ben jij dat? Of uh, is dat eigenlijk... De voorzitter die ook altijd praat over salarissen, aankopen... die moet maar komen, noem maar op. Wij doen het uh, volledig samen. Wij zijn uh, samen ook verantwoordelijk. Tuurlijk, hij is bestuurder, uh, bestuur, hij is voorzitter. Uh, uh, en uh, bovenal ook uh, boegbeeld. Dus, uh, en zo tre treden wij ook naar buiten. En zo hoort het ook. Uh, maar achter de schermen uh, dan... Uh, ja, dan, dan zijn wij wat dat betreft gelijk. En, en werken we er we samen ja, enorm aan. En vergis je niet in uh, het aantal uren wat de voorzitter ook hier daadwerkelijk is. Hè. Je, het is niet zo dat hij. Of het is juist niet zo dat hij op afstand. Uh, nee, hij staat er middenin. En, uh, en nogmaals, wij, wij doen het samen. En we, we doen het ook met gigantisch veel, uh, veel plezier. En, uh, en heel veel lol. Wat is dat voor een man? bedoel ja, Dat is een vrij open vraag, dat realiseer ik me wel. Het is een zakenman met een bedrijf dat verkocht is... met een golfbaan en noem het allemaal maar op. Ja, Een ijdele man, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Vertel eens. Nou, het is bovenal een ondernemer. En uh, iemand die heel graag uh, tussen de mensen ook wil staan. Vooral ook tussen uh, de spelersgroep. Uh, toen ik zelf uh, speler was, hier aanvoerder was... Uh, kwam ik net uit, het, uh, uit Duitsland. En ja, daar was het ongekend dat een, dat een, een voorzitter midden in de, in de kleedkamer uh, uh, stond. Maar hij niet. Hij, uh, hij lacht met de jongens, hij huilt met de jongens. Dit heeft hij ook volledig nodig om, om ook uh, de club op zijn manier ook uh, te besturen. En uh, ik, uh, ik kan geweldig met hem uh, uh, samenwerken. En het is absoluut niet zo dat het allemaal uh, maar... Uh, uh, er valt ook best wel steviger geworden, maar dat is allemaal uh, binnenskamers. En er komt wat dat betreft ook nooit iets naar buiten. En uh, ik heb het enorm na, naar mijn zin om samen met hem te werken. En uh, ja, het is een bijzonder mens. We hebben net geluisterd naar uh, jouw collega van PSV, naar Marcel Brands. Ik bedoel, uh, werkt 80 tot 100 uur, uh, veel druk erop. Uh, werk jij hier ook 100 uur per week? Nou, ik weet dat ik dag en nacht mijn telefoon aan heb staan. Uh, het is niet zo dat ik 100 uur per week hier op het stadion zit... Maar ik, ik ben wel 100 uur per week met de club bezig. Ja, dat zeker. Waarom willen mensen dat eigenlijk als hij al zijn hele leven gevoetbald heeft? Omdat je je helemaal vastbijt en helemaal vastvreet in, in, in, in jouw clubpie. En, en het daar ook zo goed mogelijk voor wil doen. En ik denk, uh, ja, streberig misschien wel. Uh, uh, ambitieus. Uh, het maximale eruit willen halen. Ja, en dat doe je niet uh, door op je rug te gaan liggen, maar dat doe je door gewoon keihard te werken. Hoe belangrijk is het dat jullie de beker winnen? Uh, wat, wat levert dat netto, zou ik bijna zeggen? Wat levert het op? Waarom moet er gewonnen worden? Als sportman uh, weer uh, over twintig jaar kunnen zeggen van die titel heb ik binnengehaald. Daar was ik bij, daar was ik verantwoordelijk voor en... Uh, ja, de, de, dus, dus de, dat is waar je, waar, waarvoor je... Je denkt helemaal niet aan het, aan het geld. Om, he, wat je net vraagt, wat levert het op? Ja, uh, nee, het, het, het levert uh, uh, geschiedenis op. He. Je kunt geschiedenis schrijven en uh, je, kunt, uh, ja, uh, je kunt daarbij horen. En dat wil je graag. Wat mij heel erg opviel, uh, persoonlijk dan even... bij de huldiging van Twente, bij het landskampioenschap... een paar jaar geleden, dat er een soort van bewust bewustzijn loskwam van wij kunnen het ook, wij kunnen ook uh, kampioen worden en zie ons hier eens eventjes. Ik bedoel, heeft Almelo een omstreek, hebben die dat ook nodig om zich ja, los te maken uit de provincie ofzo? Nou, ik weet niet of, of die het nodig hebben om zich los te maken uit de provincie. Wat ik wel uh, heb gezien uh, sinds ik hier in 2004 gekomen ben, uh, dat men uh, trots is op, op de club, trots is op Almelo... Uh, en, en het, uh, dat de mensen hier vanuit Almelo uh, ook trots zijn uh, op, op, uh, op winst... en ook een keer met de borst vooruit kunnen lopen. Uh, ja, en dat gevoel leeft hier op dit moment wel heel sterk. Misschien moeten jullie wel inmiddels losmaken van Enschede... want in het Westen gooien wij dat misschien nog wel eens op een hoop... maar ja, jullie zijn een eigen entiteit straks met een beker misschien wel. Dat klopt, maar we zijn ook al twee keer landskampioen geweest hier in Almelo, 27 en 41. Dus wat dat betreft uh, uh, ja, zou het inderdaad mooi zijn als je, als je een beker daarbij kunt schrijven. Deze, uh, uh, deze club met zoveel historie uh, verdient dat. En dat zei Nico-Jan Hoogma, hij is technisch manager van Herakles. Hij vertelde ook in 1941 werden ze landskampioen toen versloegen ze PSV twee keer met 5-1 en 6-1 als ik me goed herinner wat ik vanmorgen gelezen heb. nossa, <tied>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 Você ik mata, ai, se ik te pego, ai, ai, se eu te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 Michel Tello was dat. Maarten Tjalingi denkt nog wel eens terug aan Parijs-Roubaix van vorig jaar. Hij vloog toen over de kasseien en eindigde op de derde plaats. Morgen wil hij meer. Maar Tjalingi was vorige week in de Ronde van Vlaanderen nog wat ziek. Aan de vooravond van Parijs-Roubaix praat Steven Dalebout met Tjalingi zeg hoestend en proestend stond jij vorige week naar Oudenaar aan de finish. Hoe is het nu? Uh, ja, ik kan wel zeggen iets minder, maar uh, ik zou willen zeggen iets minder. Uh, nee, ik heb nog steeds last van een hoest. Uh, het, het is iets beter, maar uh, we gaan zien. Ik bedoel, uh, morgen de vorm van de dag uh, ja, zal bepalend zijn hoe ver ik ga komen en, uh, en wat, wat uiteindelijk de prestatie zal uh, zijn. Hoe ben je dan deze, deze week doorgekomen? Ja, je was toen aan de antibiotica. Heb je nog wel kunnen doen wat je wilde doen? Nou ja, ik, doe, ik heb gewoon gezocht naar, uh, naar herstelmomenten uh, en mogelijkheden. En iedere dag die ik, uh, die, die, die, die ik kon rusten, heb ik uh, als rustdag uh, gepakt. En uh, ja, uiteindelijk heb ik niet, niet gedaan wat ik normaal zou doen natuurlijk. Maar... Ja, ik denk dat ik er niet, niet, niet slechter van zou worden als ik uh, gewoon meer rust. Uh, ik was goed uh, voordat ik uh, echt last van mijn hoest, hoest kreeg. De benen voelen goed. Uh, dus uh, het zal nu gewoon hopen. Uh, ja, voor mij is het gewoon hopen dat, dat ik uh, minder hoest. En dan uh, ja, een goede momenten hebben morgen. Ja. Hoe vaak denk jij nog terug aan, aan vorig jaar? Uh... Ja, nu gaan we morgen die koers rijden, dus ja, dat denk je wel aan. En uh, dat is voor mij een motivatie om, uh, om, om toch uh, ja, het beste beetje voor te zetten en, en uh, ja, gewoon uh, ervoor te gaan morgen. Ja, Kun je ja, aangeven hoe belangrijk die dag vorig jaar in jou, uh, jouw carrière was? Nou, het is gewoon een hele uh, moraalboost geweest voor mij, uh, zeker voor vorig jaar. Vorig jaar reed ik niet echt een best voorjaar, totdat ik uh, Robert reed. En, uh, ja, weet je, nu rij ik uh, degelijk voorjaar, maar ja, er is nog steeds geen uitslag. Dus het uh, zou wel weer mooi zijn om uh, morgen een uitslag neer te zetten. Hoe sterk was je vorig jaar? Uh, sterk. Ja, maar daar ben ik nu ook, denk ik. Alleen ik heb nu gewoon niet uh, mijn gezondheid mee en dat is wel jammer. We zei je vorige week ook al, deze koers is eigenlijk meer een koers voor jou dan, dan de Ronde van Vlaanderen. Met al die steile klimmetjes erin. Um, ja. Ja, wat wordt er van jou binnen de ploeg morgen verwacht? We hebben weer geen uitgesproken uh, winnaar uh, en ik denk dat wij uh, ons collectief moeten gebruiken om, om uh, ja, zoveel mogelijk mannen in die finale te krijgen en uh, elkaar uit te spelen. Ik denk dat dat het belangrijkste is uh, voor ons als ploeg en uh, mijn rol gaat erin ja, in zijn dat ik uh, ook in die finale kom. En, uh... ben, je, ben je kopman samen met Boom? Nou, ik denk dat wij een hele sterke ploeg hebben in de breedte. En, uh, twee man, uh, drie man misschien uh, er bovenuit steken. En, uh, ja, dat moeten we gaan uitspelen. Het nou, is natuurlijk heel lastig om dat te zeggen. Maar ik neem aan dat je meer wil dan, dan vorig jaar. Ja, tuurlijk, anders zou ik geen uh, sportman zijn. Maar uh, dat gaat heel lastig worden. We uh, uh, weten dat er één uh, man is die, die, die uitgesproken uh, boven de rest uitspeel, uit, uitsteekt op dit moment. Ik uh, denk dat dat... dat, dat uh, ja. De man uh, zal zijn om te verslaan. En dat doe je op bonen? Ja, dat denk ik wel. Alle ogen gericht op bonen binnen, binnen de Rabobploeg? Nou, niet alleen binnen de Raboploeg. Ik denk dat we daar uh, de hele peloton wel uh, op gaan zien kijken. Ah, je hebt ook wel nog? Pozzato, natuurlijk. We hebben Ballan. Uh, je hebt allemaal mannen die eronder uh, komen, natuurlijk. En uh, ja, dat gaat gebeuren. Ik bedoel, iedereen gaat naar elkaar kijken. En ik hoop dat iedereen heel veel naar elkaar gaat kijken zodat wij ervan uh, kunnen profiteren. En dat zijn Maarten Chalingi. Morgen is er hockey tussen Bloemendaal en Amsterdam. Niet voor de competitie, maar voor de kwartfinale van de Euro-Hockey League. En die wedstrijd wordt gespeeld in Rotterdam. Tim Steens praat erover met Dave Smolenaars en hij is de coach van Bloemendaal. Jullie hebben twee keer tegen gespeeld in de competitie. Eén keer vijf uur verloren, één keer 2-2. Dat is uh, onlangs nog gebeurd. Ja. Uh, ja, hoe, hoe ga je die wedstrijd in? Nou ja, wat ik zeg, hè, het, is, uh, het is natuurlijk een, een Europees toernooi. Het is knock-out en dus Amsterdam is wel een Nederlandse ploeg. Maar ik zie het gewoon, het is gewoon een Europese wedstrijd. En het is knockout, dus dat geeft wel een aantal uh, andere elementen mee... dan dat je uh, in de competitie of kan gelijk spelen of kan verliezen. En er is nog niet zo heel veel aan de hand. Want je hebt altijd nog zoveel wedstrijden om het weer uh, goed te maken. Dus dat maakt het vooral anders. En uh, daarbij uh, uh, ja, zijn het altijd mooie wedstrijden tussen Amsterdam en Bloemendaal. Dus uh, dat was de laatste keer ook weer. Dus uh, waarbij het uh, vaak heel gelijk opgaat. Hier thuis die wedstrijd 2-2 was de eerste helft. Uh, dat vond ik wat meer voor ons. De tweede helft was Duik voor Amsterdam. Nou, we zullen zien morgen uh, wie, uh, wie het sterkst is. Waar vind je dat de kracht ligt van Amsterdam? Voorin of achterin? Nou, Amsterdam is wel een heel uitgebalanceerd team, mm -hmm. vind ik. Ze hebben goede keepers, ze hebben goede corner. Uh, ze hebben mensen die het spel, uh, iets kunnen creëren in het spel. Zoals uh, Flores, maar ook taken met zijn pasing. Mm -hmm. um, jongens als uh, uh, Valentin en Billy. Uh, ja, dat zijn natuurlijk jongens en Mirko ook die echt uh, acties kunnen, kunnen maken. Dus nee, ze hebben een, een uitgebalanceerd team. Ja. Uh, zeg maar, uh, die twee wedstrijden in de competitie. Uh, hoe vond je dat jullie speelden? Want in de competitie gaat het ook niet zo. Je staat nu vijfde, hè, dus dat buiten een play-off plaats. Maar goed, er zijn nog wel wedstrijden te spelen, dat zei je al. Ja. Maar hoe vond je dat tot, tot nu toe dat gaat? Nou, we hebben een mindere periode gehad. Net voor de winterstop. Uh, na de winterstop waren we op zich goed begonnen met uh, Stichtse en Amsterdam. Toen verloren we op, uh, op woensdagavond van, van Pinoquet. Terwijl we daar eigenlijk uh, helemaal niet zoveel uh, kansen tegen hadden. Dat was wel mentaal wel een domper. Ja, toen kwam natuurlijk Den Bos overheen. Ja, dan sta je in één keer op achterstand. Dus dat was wel even uh, een mindere fase. Uh, we, ja, we zijn nu langzamerhand weer wat beter aan, t, aan het spelen. Uh, jongens komen weer wat meer in hun, uh, in hun vorm en in, uh, in hun ritme. Dus uh, ik vond gisteren een aantal Nederlandse spelers uh, erg goed spelen. Dus uh, daar waren ze in uh, andere wedstrijden nog wel eens uh, of vermoeid of mentaal uh, niet uh, sterk genoeg waren om het op te vangen. Dan hebben ze dat gisteren heel goed gedaan. En uh, ja, dus ik, we, zijn wel, uh, we zijn wel in de stijgende lijn. Ja, want dan is zo'n EAL misschien wel lekker om, hè, om voor te verduren, straks in de competitie weer. Ja, ja, absoluut, absoluut. En het is natuurlijk lekker als je zoals gisteren wint. Dat, uh, dat geeft heel veel energie. Dus uh, dan moet je maar zien hoe het morgen gaat en wat je daar dan weer uit, uh, uit haalt. Als je verliest, zal zeker een teleurstelling uh, zijn. Als je wint, dan, uh, dan zit je natuurlijk op de, op de goede, in de goede flow, zeg maar. Dus uh, mm. ja, dat uh, heb je niet helemaal, dat weet je nu niet helemaal. Dus, maar goed, we hebben mee te dealen wat, wat er komt. En uh, we gaan gewoon die wedstrijd uh, is een wedstrijd apart. Het zijn voor ons vanaf nu eigenlijk allemaal finales. We moeten ze allemaal winnen uh, om, om het in eigen hand te hebben. Dus uh, dat is de doelstelling. Ja. Mooi toernooi, hè, die EAL? Ja, supermooi. Ik, uh, ik vind uh, gisteren, het was niet helemaal vol huis, maar uh, het was wel een mooi sfeertje. En uh, ja, zeker als je dan tegen dat soort tegenstanders speelt... wat we vorig jaar dan ook hadden met OEC uh, en met, uh, UFC, met uh, OZ... Gewoon twee goede tegenstanders. Ja, Dat zijn wel de wedstrijden waar je uiteindelijk natuurlijk naartoe leeft. Als sporter, als maar ook als coach. Dus dat, dat is hartstikke leuk. Ja. En mooi, een paar nieuwe regels die worden geïntroduceerd tijdens die EAL. Bijvoorbeeld dat stiks boven de schouder. Dat heb ik zo ook een paar keer gezien gisteren. Ja, ja nou, als, je als je het goed bekijkt, dan, uh, dan zijn er een aantal regels in het hockey... Uh, we klagen wel eens over voetbal dat het allemaal <laughs> niet vernieuwt. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal regels in het hockey die, uh, die wel wat, uh, wat oud zijn. En dat is er één van. Dus ik, uh, nou, ik mag ook hopen dat... Uh, dat dat volgend jaar in de nationale competitie ook uh, eruit gaat. Al is het alleen al om discussie weg te nemen van ja, was het nou wel? En is het, want de ene keer is het wel een gele kaart en de andere keer niet en dan wel een corner en niet. Nou, dan ben je het gewoon kwijt. En zolang het niet gevaarlijk is, mm -hmm. uh, is het alleen maar hartstikke leuk om. Uh, en geeft het weer in toevoeging, net zoals de zelfpas dat is geweest. En, uh, dus dat, uh, ja, dat, dat is wel, uh, wel mooi dat dat uit die EL komt. Tot slot, David, dit is voor jou je eerste hele samen bij Bloemendaal. Uh, ja, je staat vijf in de competitie, ik zei het al, straks kwartfinale EL. Um, als je allebei verliest of niet in de playoffs komt, is het seizoen dan mislukt? Nou, ja, dan is het qua resultaat wel, uh, wel mislukt. Ja. Want Bloemen, nou bedoel, ik, moet altijd de prijs halen eigenlijk. Ja, nou, dat vinden we van onszelf ook wel. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Dus dat, uh, daar gaan we ook zeker voor. Als dat, niet luk, als dat niet lukt, dan zijn we daar zeer teleurgesteld over. En uh, ja, dan zullen we zien uh, wat we er nog wel voor positieve dingen uit kunnen halen. Een uh, seizoen is natuurlijk nooit helemaal voor niks. Maar goed, ja, wij gaan altijd voor de resultaat. En dat zei Dave Smolenaars. Hij is coach van de hockeyers van Bloemendaal. Buitenlands voetbal, langs de lijn. We beginnen met Italië. AC Milan werd van de week uitgeschakeld in de Champions League door Barcelona. En ook in de Serie A ging het nu fout. Thuis tegen Fiorentina werd met 2-1 verloren. En de concurrent Juventus nam daardoor de koppositie over, want Juventus won de uitwedstrijd tegen Palermo met 2-0. Goedenavond, Emiel Schelfis. Goedenavond, Ronald Boot. Wat ging er fout bij AC Milan? Nou, dat ging het vooral de tweede helft. Ernstig fout. We hadden eigenlijk weinig controle met op het middenveld en toen uh, ja, staken ze er een paar keer gevaarlijk doorheen bij Fiorentina. Dat leverde twee doelpunten op. Eén uh, al vrij snel in de tweede helft en de laatste twee minuten voor tijd is dus er niks meer te repareren. Dus het was een uh, ja, bizarre week voor uh, Asië en Milan. Het natuurlijk ook al twee punten vorige week. Tegen Catania. De Catania. Ja. En dan die uitschakeling waar je het net over had. En dan dit er nog eens achteraan. Dus ik kan me voorstellen dat de hartslag van Adriano Galliani ongeveer 180 is op dit moment nog steeds. Ja, is het ook crisis meteen dan in Milaan? Ja, dan is het een verlierende paniek hoor. Dat, uh, dan komt er druk aan alle kanten. En uh, dan komt er heel veel te uh, liggen op uh, de wedstrijd komende dinsdag bij Chievo. Want ja, eigenlijk uh, hadden ze zich toch wel uh, een kampioenschap gerekend. Uh, ...met de veilige marge die ze hadden een paar weken geleden. En dat is nu, die is nu helemaal verdampt. En als je heel eerlijk bent en je kijkt naar het programma tussen uh, Juventus en Milan... ...dan zie je dat uh, de derby er nog komt van Milan. Ze moeten bijvoorbeeld ook nog naar Siena, op het kleinste veld van de Serie A. Ja, naar Cievo dus. En dan thuis het tegen Genoa en Bologna. Dat is allemaal niet zo heel prettig. En Juventus moet dan weliswaar nog tegen Lazio en Roma in eigen huis. Maar ja, in dat eigen huis zijn ze. En dat is uh, ook wel leuk om te melden eigenlijk. Ze zijn... Feitelijk uh, de meest succesvolle poging van Juventus in de geschiedenis als het gaat om ongeslagen zijn. Want ze zijn nu al 31 wedstrijden ongeslagen. En dat uh, kan geen enkel ander Juventus-team zich uh, ze nazeggen. Maar ja, dan moeten ze natuurlijk wel even wat prijzen inhalen. Maar dat kan dit jaar, want wekenfinale en ja nu ook weer bovenaan in de Serie A. Ja, dus het zou een glorieuze terugkeer van de oude dame kunnen worden. Ja, ongeslagen, maar wel 14 keer gelijk hè? Ja, hoort erbij in Italië, want we gaan een pas <laughs> zaterdag ineens moeilijk lopen doen, anders uh, moet je maar even een paar zijtjes erbij nemen. Ja, ja. Zeg, uh, was Van Bommel alweer terug bij Milan? Nee, nee. En die is waarschijnlijk ook nog niet fit genoeg om uh, komende dinsdag te spelen. Dat is natuurlijk ook nog wel een verhaal, want ja, kijk maar eens wat er gebeurt bij die fameuze uh, medische begeleiding van Milan. Is dat uh, Thiago Silva uh, twee weken geleden tegen Roma al na vijf minuten met een uh, hamstring uh, spierscheur in de raf moest... Terwijl dus hij eigenlijk al had aangegeven dat er niet geweldig de dagen ervoor. Nou, en afgelopen uh, dinsdagavond hebben we natuurlijk gezien wat er met Pato gebeurde. Dat was de uh, veertiende spierblessure in uh, nog geen twee seizoenen. Dus ja, Van Bommel staat uh, niet te trappelen om uh, zich te forceren met alles wat er nog aan zit te komen. Overigens sowieso het finale van dit seizoen. Maar het EK wat er nog komt. Dus uh, ik heb het idee dat hij uh, wat, uh, wat zware dagen tegemoet gaat. Zware paasdagen. Ja, Emanuelson was er wel bij. Ja, Emmanuel Hassan heeft wel gespeeld, werd gewisseld voor Robinho. Ja, Emmanuel Hassan is natuurlijk toch een verhaal apart. Ik krijg steeds het gevoel dat als iedereen er weer bij is, dat er dan toch niet echt voor hem een plek is. Maar ja, hij mag eigenlijk al heel erg blij zijn met de meters die hij heeft gemaakt. Maar ja, tegen Parma bijvoorbeeld maakt hij dat fantastische doelpunt. Maar dan missen hij ook twee opgelegde kansen. En de wedstrijd daarna kreeg hij ook weer van die kansen. Ja, die moet je gewoon maken. Wil je uh, wil je, je status in de Serie A? Maar sowieso op het internationale uh, hoogste niveau kunnen, kunnen bevestigen en kunnen waarmaken. En dan kunnen ze nu om je heen. En ja, uh, als hij dat wel kan aanleggen, dan heeft hij natuurlijk keuze uit zoveel mensen op dat middenveld. Ja. Maar hij heeft geluk gehad, zijn geluk is geweest natuurlijk dat er veel blessures hè, Dus het ene zijn dood, het ander zijn brood. Dus in dat opzicht uh, heeft Uwe mooie meters kunnen maken. Alleen je gaat je wel afvragen van als je bij Oranje komt. Of ze hem dan echt inderdaad puur als middenvelder blijven zien, zoals bij Milan. Mm -hmm. Of dat uh, Van Marwijk in de oefenfase dan toch nog een aantal wedstrijden met hem aan de linkerkant gaat te proberen achterin. Ja. Zeg, als ik jou over dat programma hoorde dat beide toppers nog uh, te goed hebben, dan gok jij op Juventus toch? Nou, ik, ja, niet alleen daarom hoor, maar ik, ik zag ze vanavond spelen en... Ze maken zo'n ongelooflijk standvastige indruk. Ze, ze scoorden niet de eerste helft bij Palermo. Ze hadden het ook niet echt super makkelijk tegen zo'n stugge ploeg op zo'n onregelmatig zo veldje daar op Sicilië. Maar ze bleven stoïcijns doorgaan, uiteindelijk via een spelhervatting. En daarna ja, was de wedstrijd gebroken, speelden ze die heel professioneel uit. Die verdediging staat als een huis. Net ook op Italië tijdens het EK heb ik al een paar keer gezegd. Maar dat zie je met die verdediging van Juve. de basis van het Italiaanse elftal. Ik zie dat steeds nadrukkelijker. Dus ja, het fundament blijft, hoe raar dat ook mogen klinken, met Barcelona als het grootste voorbeeld op dit moment voor alles wat mooi en succesvol is aan voetbal. Maar de basis blijft natuurlijk ook de verdediging. En ja, in Italië hebben ze we daar wel een klein beetje bestand van, van deden. Dus uh, Juve is daar een duidelijke exponent van. En daarom denk ik dat ze op dit moment niet alleen uh, ja, zeg maar letterlijk een pole position hebben, maar voor mij ook figuurlijk. Dus... Als ik nu zou moeten kiezen, denk ik dat hij Juventus kampioen wordt. Ja. Letje, AS Roma 4-2, dat betekent dat Stekelenburg er 4 om zijn oorde kreeg. Is dat zijn schuld? Ja, dat, uh, als ik uh, de, de berichten uit uh, het zuiden van Italië mag geloven... dan is hij uh, niet bij alle goals even vrij uitgegaan. Maar Maarten maakt een beetje uh, uh, ja, een seizoen door van pieken en dalen. De laatste weken zit hij er weer eigenlijk wel weer aan te komen. We hebben een hele goede wedstrijd van hem gezien tegen AC Milan. Hoewel hij daar ook weer... Bij de goal die iets maakt, een moment dat je denkt van daar kan je misschien iets meer body tonen. Maar over het algemeen zie je duidelijk zijn vorm wel omhoog gaan. Maar hij heeft nog wel van die momentjes. En die had hij dus vandaag blijkbaar weer. Waarbij hij, uh, ja, of dat nou gebrek aan, uh, aan communicatie toch is. Of uh, toch ook een beetje het gevoel hebben van uh, de eerste man daar te zijn. Wat hij natuurlijk toch wel nodig heeft. Uh, dat, die combinatie van zorgt ervoor dat hij toch nog niet altijd, vind ik, op. Uh, ...op 100 procent zit. En ja, misschien dat als hij dat gevoel, zoals hij dat ooit had bij Oranje... ...als hij dat weer in de voorbereiding terug kan krijgen... ...dat we gewoon ook weer de echte Maarten Stekelenburg kunnen gaan zien in Oranje. En laten we wel zijn, de capaciteiten zijn ondubbelzinnig. En hij komt natuurlijk wel als een echte vent, als het goed is, na een jaar Italië... ...komt hij naar de trainingskamp toe. Dus dan moeten we niet te, te snel wanhopen, denk ik. Uh -huh. um, jij zit net als ik waarschijnlijk te kijken naar Lazio tegen Napoli. Ja. Gaat om de derde plaats. Het is 3-1. Uh, dat betekent dat Lazio... Heb die die van... Wat zeg je Had die, die tweede goal gezien? Wat uh, zeg je? Heb je die tweede goal gezien? Nee, de tweede niet. Wel, wel de derde net. Oh, die omhaal van Mauri. Dat is echt een onwaarschijnlijk mooi doelpunt. Je ziet jezelf zulke omhalen. Dus uh, Italiaans voetbal kan soms ook wel heel leuk zijn hoor. <laughs> maar inderdaad, Lazio gaat, euh, Lazio gaat op weg naar de derde plek. Dat uh, ja, vind ik eigenlijk wel een beetje, ik was, als je dan toch een kleine voorkeur mag uitspreken, dat doe ik liever niet. Maar dan vind ik vind het wel heel jammer dat Napoli straks alles dreigt te gaan verspelen. En ja, dan ga je bijna hopen dat zij op de laatste speldag, op de hè, dat dag van de Coppa-Italia-finale, dat ze Juve gaan kloppen op 20 mei. Maar zoals ze nu spelen, maken ze geen schijn van kans. Emiel hey, Schelvis, ik weet weer alles van Italië. Bedankt hè. Oké, okay, fijne paas nog, gewoon Dank Dankjewel wel. wel eten, hè. <laughs> In de Bundesliga blijft het ook spannend. Koploper Borussia Dortmund won de uitwedstrijd tegen Wolfsburg met 3-1. De achtervolger, Bayern München, was met 2-1 te sterk voor Augsburg. Beide doelpunten aan de zijde van Bayern uh, werden gemaakt door Mario Gomez... die in het Champions League-duel met Marseille nog werd gespaard... samen met Arjen Robben. Het gat tussen Dortmund en Bayern is drie punten. Aanstaande woensdag is er Borussia Dortmund tegen Bayern München. En dan de Engelse Premier League, daar komt het op morgen pas in actie. Manchester United speelt dan tegen Queen's Park Rangers... en verdedigt de voorsprong van vijf punten op City. Het team van Roberto Mancini speelt morgen uit tegen Arsenal. Tottenham Hotspur staat derde, 17 punten achter op Manchester United. Met de rafel van vaart in de basis werd er doelpuntloos gelijk gespeeld tegen Sunderland. Chelsea, dat hoopt nog enkele plaatsen te stijgen... om ook volgend jaar zeker te zijn van Champions League voetbal. Maar Chelsea speelde een moeizame wedstrijd tegen Wigan Athletic. Pas in blessure tijd zorgde de Spanjaard Mata voor de 2-1 overwinning. liverpool aston Villa 1-1. oud ziet Luis Suarez scoorde acht minuten voor tijd de gelijkmaker. En in Spanje speelde Barcelona uit tegen Real Zaragoza... mede door weer twee doelpunten van. Jawel, Messi werd er met 4-1 gewonnen. Messi heeft in de competitie 38 van de 90 doelpunten van Barcelona gemaakt. Barça heeft een achterstand van drie punten op Real. De koninklijke kan morgen weer uitlopen door punten te pakken tegen Valencia. En Celtic is voor het eerst in vier jaar weer kampioen van Schotland. In de kampioenswedstrijd tegen Kilmarnock scoorde Glenn Lovens één van de zes goals. Zeldig krijgt de voorsprong van 21 punten op Glasgow Rangers. Die grote voorsprong komt mede doordat de Rangers... eerder dit seizoen 10 punten in mindering kregen... wegens financieel beleid. En ook in Kroatië is de kampioen bekend. Dat is voor de zevende keer op een rij Dinamo Zagreb. Baby, I won't take it if you go Oh no Oh no I'm following you You can go downtown and run around And baby, I could be your clown. But if you ever cheat on me Well, I won't take it, I know Yeah, I know I know And I'll be following sympathize, but if you ever leave me, baby, I won't take it, I'll go. Yeah, I I'm old. I'm gonna know. You. Live it up van Chris Isaac was dat. Voorafgaande aan parijs roubaix kijkt iedereen weer naar de Quick Step vroeg van Tom Bonen. De Belg won al de E3-prijs Gent-Wevelgem en afgelopen zondag de ronde van Vlaanderen. Ook bonusploegnoot Nicky Terpstra maakte indruk vorige week. Hij werd zesde. Steven Dadenboud en Nicky Terpstra. Zeg, heb jij uh, vorige week al na het plafond liggen staren... dat je dacht van, goh, ik was wel heel sterk in de Ronde van Vlaanderen? Uh, nou, natuurlijk, uh, de nacht na de ronde. Uh, slapen moeilijk, want je had zoveel uh, door je hoofd. Uh, hele drukke dagen, vooral de, natuurlijk die zondag. Veel gebeurd en uh, nou, ik heb er wel van kunnen aangenieten. Ja, want het was... Van tevoren had iedereen het erover van... Ja, jullie zijn de ploeg die het moet, uh, moet gaan doen. Uh, en dat doe je dan ook. Is dat iets wat we in Parijs-Roubaix ook kunnen verwachten? Ik hoop het wel, uh, eigenlijk. Ik ga er wel vanuit. Ja, maar hoe anders is deze, deze koers voor jou en voor jouw ploeg uh, als de ronde, dan de Ronde van Vlaanderen? Hoe anders? We hebben hoofdzakelijk hetzelfde team. Er zijn een paar veranderingen aangebracht. Dus dat, dat scheelt niet heel veel. Ja, en er zijn geen heuveltjes in. Uh, de ronde. Ja, dat was een van de twee monumenten die we al hebben binnengehaald. Dus dat verschil is dat er iets minder druk is op ons. We zijn iets meer relaxed aan de start. Uh, we hebben al prijzen gewonnen. En verleden week een hele, hele grote prijs. Dus uh, ja... Relaxen en zelfverzekerd staan we aan de start. Ja. En als je naar jezelf kijkt. Uh, wat vind jij fijn, hè? De Ronde van Vlaanderen met al die, die steile klimmetjes. Of uh, hier over die kasseien raggen? Ik, vind, ik, ik kan niet kiezen. Ik vind het allebei pracht, uh, prachtkoersen. En ja, misschien dat die paar Hellingkies kiezen vind ik op zich wel fijn in de koers. Maar ja, echt missen. Ik denk niet dat ik morgen ook echt ga missen. Eh, want er zijn ook renners die zeggen, ja, nou ja, fysiek ben ik beter, voor, uh, beter geschikt voor parijs roubaix dan voor de Ronde van Vlaanderen. Hoe ligt dat bij jou? Ik denk dat het bij mij misschien nog eerder uh, andersom is. Ik ben, niet, uh, ik ben geen kleine renner, maar ik ben ook niet een hele grote, zware renner die, die, die veel gewicht op de steningen uh, ja, kan uitoefenen. Zoals uh, ja, Top Bonen en bijvoorbeeld onze uh, Gert Steegmans. Dat zijn echt grote, gr grote knoesten van kerels. En ik, ik ben wat lichter. Dus ik kreeg ook goed, goed die heuveltjes op. Maar ik, ik, ik zie geen problemen voor morgen over die stroken. Nou was jij met Chavanel en Bonen natuurlijk een van de, de kopmannen vorige week. Hoe is dat morgen? Ja, we zullen uh, ja, eigenlijk een beetje in dezelfde orde van start gaan. Is het nu nog iets meer gericht op Bonen? Mm, niet nog meer. Hetzelfde. Kijk, uh, we hebben alle, uh, alle acht man in de ploeg hebben we echt nodig morgen. Er uh, gaat naar ons gekeken worden, logisch, uh, na de afgelopen weken. Dus uh, ja, we hebben elkaar, gaan elkaar echt nodig hebben in die uh, 260 kilometer. Wordt het nu misschien wel lastiger omdat uh, nu inderdaad iedereen naar jullie en naar Bonen kijkt... Uh, ...vooral ook omdat Cancelara er niet meer bij is vanwege zijn sleutelbeenbreuk? Ja, maar dat was verleden week eigenlijk ook al zo bij de start... Die uh, kanselaren zei ook... Ja, jongens, jullie hebben al zo goed gereden. Zoek, het, zoek jullie het maar uit. Ja. En uh, ja, nu hij niet aan de start staat... Uh, tuurlijk zal het inv van invloed hebben op de koers. Zeker in de finale, als hij er niet bij is. Dat zou, had toch anders geweest. Maar uh, ja, dat gaat sowieso naar ons uh, gekeken worden. Denk je nog wel eens aan hoe Knaven won? Uh, de laatste Nederlander die Parijs-Robert won? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dat, uh, ja, dat was... Ja, dat denk ik zeker aan. Dat uh, is toch de laatste Nederlander, maar het ploegmaatje, uh, dat denk ik eens zo, uh. ja. Ik, ga, ik schiet nu misschien een beetje door, maar als jij hem zou kunnen winnen... dan zou je hem misschien wel op die manier moeten winnen. Ja, ja, als, als. als ik morgen als eerst over de streep kom, heb ik gewonnen. Hè. En dan, als niet, dan niet. Dus ik vind dat als, als misschien wel. Ik ga morgen gewoon lekker koersen en uh, ja, ik hoop dat het goed gaat. Hoop je dat, ja, nu schijnt de zon een beetje, maar er wordt ook regen opgegeven. Wat, wat waar hoop jij op? Natte kassijen en heroïsche strijd? Ja, ik, uh, het maakt me eigenlijk niks uit. Maar ik vind, kijk, in de finale is het natuurlijk wel, uh, als het dan nat is, en uh, ja, met al die modderkoppen, Dat geeft wel de mooiste, mooiste sfeer, de mooiste heroïek aan deze koers, vind ik. Kijk, ik zou niet zeggen dat ik graag regen heb, of zo, maar het, het maakt me echt niks uit. Als dus we morgen onderweg begint te regenen, Dan zal ik er geen minuut van balen... Of, of zal ik ook niet in de lucht springen van, van blijdschap. Je bent de moeilijkste niet, hè? Wie, wie is, de, wie is de, de beste renner morgen, denk jij? De sterkste op dit moment? Tom Bonen. En dat zei Nicky Terpstra tegen Steven Danebout. Een historische dag is het morgen in de geschiedenis van Heracles. Niet eerder speelde de club de finale om de KNVB-beker. Wel wist Heracles in het verleden te stunten. In 1974 bijvoorbeeld, toen wereldkampioen Ajax op bezoek kwam... bij de club die een marginaal bestaan leidde in de Eerste Divisie. In de achtste finales van het bekertoernooi presteerde Heracles toen het onmogelijke het versloeg Ajax. Tom Egbers, nu presentator van Studio Sport, zat destijds als jochie van 17 op de tribunes. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ajax kwam naar Almelo op een dag, ik, ik geloof dat het de dag voor jaar was. 30 december 1974 en het was stromende regen. Het was verschrikkelijk slecht weer. Echt een dag waarop een wereldkampioen moet afreizen naar het einde van de wereld, weet je wel. Je zag de warming up al en dan zag je Heinz Stuy in het echt en je zag Jan Mulder in het echt... Maar ze kwamen het stadion op en de tos werd gedaan. En dat betekende dus toen pas, drong het in alle hevigheid op me door... dat Herakles echt tegen Ajax ging spelen. Uh, de Herakliden tegen de Ajaxiden. Brokanten op links gaat Buren. Uitstekende paas als Buren. Die kan bereiken tenminste. Ja, Buren voorzet. Toen gebeurde er eigenlijk iets dat... Uh, dat ik niet zo mogelijk had gehouden... en waardoor het weer een sprookje werd... en waardoor ik in mijn arm moest knijpen. Uh, Ajax scoorde niet heel lang. Ik dacht dat het 0-0 was bij rust zelfs. En dat was al een... Uh, nou, we hebben Ajax een helft op 0-0 gehouden. Laatste, wij maken ze natuurlijk geen doelpunt. Maar dat, uh, dat onze ploeg stand hield... althans een een helft lang tegen Ajax. Dat was, uh, nou, dat was al schitterend natuurlijk. Trots, ongeacht hoe het verder zou aflopen. Koppel! Het werd veel mooier. Dat wil zeggen, eerst scoorde Ajax. En het van Toen dachten we, nou ja, 0-1, dat is een, een trotse uitslag. Daar kunnen we mee thuis komen. Polko, los van Dusbaba. Ja, het wonderlijke deze probleem. scoorde wij scoorden tegen. Was het Polko? En een doelpunt. We scoorden dus tegen de wereldkamp. Doelpunt van Een van Gejuich steeg op. En ik hoop dat u het kunt verstaan. Een onbeschrijfelijk gevoel. Maakten ze zich van ons allemaal meester. Iedereen doorweekte inmiddels, maar we, de, de regen ons niet. Dit was de mooiste dag uit uh, ons jongensleven. Steunenberg aarzelt. Kans. Goal. Aijers ah, scoorde weer. Koud van Steunenberg. Twee voor Aijers. We dachten het is gebeurd. Maar nee hoor. Het werd 2-2. Paul. het schot. De paal. Kans. Lallepoer. Goal. Lallepoer scoort. En het bleef. Tot de negentigste niet 2-2. Het het ook verlengen aankwam. Ik bedoel, dat was nog weer een stapje verder. Dit was uh, onbeschrijfelijk. Te mooi. Mogelijkheden wellicht voor deze man dan. Best erop als hij koel cool is gaat hij scoren. En hij scoort. En hij brengt de stand op 3-2. Ik weet niet meer precies uh, wat er allemaal gebeurd het is. Waarschijnlijk ook door een uh, soort van bewustzijnsvernauwing omdat je je probeerde te realiseren, gebeurt dit echt, gebeurt dit echt. En Herakles scoorde twee keer. Polko is van alle zekerheid toch nog even meegegaan. Loopt in het centrum, krijgt misschien die bal dan nog. Ja, goal! En uh, Hans Polko maakte de laatste goal. Het was een fantastisch doelpunt. Ik zei u al, Hans Polko ging van alles zekerheid nog maar mee. Het wonderlijke is dat uh, die wedstrijd werd uh, dus uitgezonden op de Nederlandse televisie. En Hannes Lalopoua speelde een formidabele wedstrijd. Die, die flegmatieke, prachtige Molukse vleugelaanvaller. En dat, uh, die wedstrijd werd op de Nederlandse televisie ook over de grens gezien. Lalopoua heeft in die wedstrijd zoveel indruk gemaakt. dat hij het seizoen daarop werd verkocht aan Fortuna Düsseldorf. voor het voor Heraclide, astronomische bedrag van 200.000 gulden. Dat was echt heel veel geld. En van dat geld, van die 200.000 gulden. is een nieuwe tribune, een nieuwe staantribune aan de overzijde gebouwd. En die heette vanaf dat moment de Lalopua-tribune. De voorzitter van Lalopua was op maat. En Hans Polko die bezegelt het bekerlot van Ajax. De spelers vielen elkaar huilend in de armen. Uh, de doelman, Arend Steunenberg, uh, kwam niet meer overeind. Niet van uitputting, maar van emotie. Uh, de Ayaciden uh, dropen af. Uh, wij waren getuigen geweest van de ontmythologisering van de wereldkampioen. Nou, dat waren ze natuurlijk nog wel steeds. Maar wij waren nu voor even de nieuwe wereldkampioen. <laughs> dat gevoel uh, hadden we. En als je 16 uh, bent, zoals ik, op de dag van Heracles Ajax in 1974... dat uh, hakt er zo ongelooflijk in... Dat is, een, uh, dat is uh, misschien wel de wedstrijd van mijn leven. Het is gebeurd hier. Ajax is verslagen. Dat mogen we stellen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. En dat maakt maakte ineens aan deze NOS Langs de Lijn nog even een motorbericht... MotoGP-rijder Jorge Lorenzo vertrekt morgen van pole position... voor de grote prijs van Qatar. Casey Stoner en Cal Crutchlow beginnen respectievelijk vanaf startplek 2 en startplek 3. Morgen dus de bekerfinale tussen 6 en 8... en eventueel nog langer als er verlengd zou worden... Tom van het Hek zit hier morgen voor die uitzending. De volgende langslijn van 2 tot 8 uur. En Max van Wezel die zit in de studio hiernaast. Klaar voor met het oog op morgen. Dat begint meteen na het NOS Journaal van 11 uur met Marja Hageman. Nog een prettige avond. Radio 1, morgen van 2 tot 8. Hoopbal, davis tennis, wilrenner parijs roubaix Zijn die achtervolgers, daar zit alles in één groot blok bij elkaar. En daar krijgen we een demarage. En om 6 uur de KNVB-bekerfinale. En een schot de hand, maar een centimeter naast gaat. is een wedstrijd geworden met strijd. PSV-Heracles. Maar de mantebal verrekt, het in de ja. En langs de lijn, morgen van 2 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl proef of bel 0800 1428. Yes! Kijk deze zondag live op je tv naar Arsenal Manchester City. Bestel deze topwedstrijd op zingonl tv op bestelling. Weet je hoeveel tijd het kost om orgaandoner te worden? Ja of nee?